Zesde deel Jehan slaat alarm. Toch zal me dat jong niet ontkomen. Ondervluchten morgen een andere lijfeigenen. En deze graaf Floren is zot genoeg om ze te steunen ook. En ben Jij door. Ja, heer! Het paard opzadelen.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 Tot het goed donker was. En nu zo stil mogelijk aan de Meester, wat wakker! Hou. Wat is er? Omraad! Jan, Jeroen! Sta op! Omraad! Je hebt gelijk hier aan. Iselda, Iselda! Ik kom. Deze kant uit. Naar vlug, kom dan, Iselda! Je ben ik al. Blijf dicht achter mij. Ja. Wat je kieros, dat kan boemzingen wel hebben. Vlug! Ze gaan al, jullie. Trek je het te volgen. me. Komt de wous van jullie. We rijden jullie onder de voet. Het lijkt wel of dat kamp verlaat is hier. Oh, dat kan een valstrik zijn. De duinen rondom kunnen vol booschutter zitten. Dat is wel zo ongeveer de vechtmanier van de west Komt Hola! Kom tevoorschijn! Kom mee, Hennepin. Oh, niemand te zien. Daar staat een trekslee. Ga eens kijken wat erin zit, Hennepin. Hola, holla! Kom hier alleen en blijf goed om je heen eens bieden. Ja, ja, ja, ja, ja. Heer, heer! het waren de lui die we zoeken. Zie hier hun instrumenten. En hier heb ik een deel van hun ethisch voorraad. Wel, alle drommels. En jij, je en niets nut. Plus, nu mannen uit. Ze kunnen nog niet ver weg zijn. Ja, jawel, ja, Geweide van Baarland. Neem drie man en zoek in noordelijke richting. is Jan van Riets. Ja. Ga maar drie man naar het zak ja. En doe behoorlijk wat je bevolen is, of ik zal jullie weten te straffen. Wat wilt u dat ik met die veillere hè, die fluiten zo doe, heren? Oh, smijt maar op het vuur, dan kunnen we het beter zien. En al die eetwaren uit de slee, die kunnen we zelf gebruiken.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 Maar jezelf met de soldeniers er rond om het kamp kijken en, en in. Wat <uweard> bedoelt u? Tussen ja, de struiken, Wat zou ik anders bedoelen, Lummel? Maak voort. Volg me, mannen! Als die kegel nog dichterbij komt, vlieg ik hem aan. Nee, liggen blijven. Wat is dat voor een kaal? Trune, ga eens kijken. Neem die fakkel mee. Niks. Kom maar terug, we hebben het donker in een voordeel. in, laat iedereen terugkomen. Die troep kunstenaars heeft niets meer overal van te leven. Morgen vroeg zien we voetsporen wel in de sneeuw. Laat dan, in. Vannacht blijven we hier. Sla die slee kapot verbrand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 Achter die bomen. Laten we hopen dat we bij die hoofdsteen zijn... ...voor de ridder ons heeft ingehaald. Zie, heer. Daar zijn de voetsporen. Dat die schamen zo bij ons gelegen hebben... ...zal ze allemaal laten grijpen zullen leren wat het zeggen wil, de heer van Randzaten te tergen. Rijand, platvaart. Kijk, hier zijn de sporen nog heel vers. Ze buigen van de weg af. Daar gins schijnt een hoeven te liggen. Dat zal een hofsteen van de heer van Brederode zijn. Zo wil te beter. Dat heerschap heeft al iets van mij te goed. Heer ridder, ik zie je ze op de weg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 Rood en wit, met de pijlen van Sint-Sebastiaan erop. Een of andere boerenbroederschap. Steeg af en klap op de deur. Laat de boer bij me komen. Zoals u beveelt, heer. Ah!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 Hoe durf jij een veerlijn je tegen een ridder te verzetten? Je roept dadelijk de kerels terug en levert me dat boekenpak uit, verstaan? Ik versta je hoper riddertje. Jij hebt een les nodig. Hola, het vierde rot. Los je pijlen. Hey. Je, hey. Best, best, oh. je ziet, riddertje...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 Jouw je graaf verdient dezelfde uh, galg als jullie. En nou is het genoeg. Onze graaf laat ik niet beledigen. Recht met jou! Derde en zesde rood! Los, je pijlen! Hey. Ah! Met hey. oh, hey. hey. <lacht> Daar gaan ze! Ja, ja!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 Ja, we zullen wat tijd moeten hebben om de instrumenten te stemmen en eraan te wennen, hier aanvoerder. mijn part. Neem maar een paar kruiden bier bij en een koppel verse worsten man. Dat gaat het beter. hè? Nee? En laat ons onderwel drinken, op de glorierijke manier, waarop we de eer van onze heer Graaf verdedigd hebben, broeders. Heer de Graaf Loris de vijfde. Lang mogen hij leven. Remië.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 Zo, meester. Ra, la, la, la, la, la. <lacht> Hier, jongen. Neem die borst. Het is iets zo bleek. Van waar ben jij eigenlijk? Van Medeblik. Wat? Je bent een van ons? Hoe kom je dan bij die kunstenmakers? Die ridder zat achterna. Hans leven. Waarom? Uh, hij heeft mijn vader en nog tien anderen weggesleept bij de laatste krijgstocht. Viertelooi heeft mij helpen vluchten en me verder beschermd. Wel, drommels.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 En zeker zestig welbewapende krijgsknechten. Toen hij hoorde wat heer Koene wedervarend was, wist hij dadelijk wat hem te doen stond. Op dit dunkje zullen we dat stelletje via Leines laten dansen, heer Koene. Mooi zo. Wat hamer. Wij edelgeborenen zullen ons toch niet door die dorpers de wet laten spellen. Hoeg u bij ons. We hebben tot morgen de tijd om dat wil te vangen. Zaa, we zullen hun de oren wassen. <lacht> Blaas op de jachthoorn, Fiete, Roep de mannen terug. We gaan een betere jacht voorbereiden. <tie> <tie> Jehan slaat alarm. Dit was het zesde deel van Jan Volkertsoon, Een hoorspel van Dick Dreu, met Van Heskes als meester Viertolo, Irene Poorter, Frans Somers en Dick van Zandt als Iselda, Jeroen en Jehan, Alex Vassen junior als Jan Volkertsoon. Jan Verkooren als heer Koene van Randzaten, Johan Volder als Hennepin, Tony Folletta als een poorter, Jaap Marleveld als de heer van Heemskerk en Dogi Rugani